Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders die naar Duitsland willen, moeten zich laten testen. Vanaf aanstaande dinsdag moet je een negatieve uitslag kunnen laten zien als je de grens over wil. Volgens de Duitse regering zijn er in ons land zoveel besmettingen dat we nu als hoog risicogebied worden beschouwd. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Tsjechië, Polen en Frankrijk. Ook daar moeten mensen zich dus laten testen voor een bezoekje aan Duitsland. Premier Rutte riep eer gisteren op om alleen voor noodzakelijke dingen de grens over te gaan. Pasen vieren bij de Oosterburen is volgens hem niet handig dit jaar. En Paus Franciscus heeft zijn jaarlijkse paasoptreden weer achter de rug in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Sprak hij de zegen voor de wereld uit. Hij zei ook dat het schandalig is dat landen tijdens de coronapandemie oorlog blijven voeren. Hoorde Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Hij vroeg ook weer steun voor, voor migranten, voor opvang van migranten en uh, ja, daarmee... Legt hij toch ieder jaar weer het nadruk op vrede en tegenoorlog. En roept de internationale gemeenschap op om daar samen te werken en daar iets aan te doen. Ook riep de paus landen op om de coronavaccins te delen met de armste landen. De paasboodschap van de paus was wereldwijd online te volgen. In Den Bosch is gisteravond een jongen van 17 van de weg gehaald die zonder rijbewijs rondreed in een bestelbus met een flinke lading lachgas. Agenten controleerden het busje omdat de jongen met de lampen uit door de straten reed. In het busje lag 100 kilo lachgas, daar kunnen 10.000 ballonnen mee worden gevuld. En nergens is de coronastilte rond deze dagen zo duidelijk als bij de Keukenhof. Normaal is het paasweekend daar hartstikke druk, maar nu is de bol dicht. Net als vorig jaar. Toch zijn er vorig jaar 7 miljoen bloembollen geplant in de Keukenhof. Wij zijn ervan uitgegaan dat we gewoon open konden natuurlijk dit jaar. Zeker met al die voorbereidingen die we hebben getroffen. Dus um, bij ons is het nooit in ons opgekomen om niet te gaan planten. Wij gingen gewoon open dit seizoen. Alleen, het mag niet. Nee, want officieel is de Keukenhof een attractiepark en die zijn dicht... Het weer nog veel wolken, maar het is wel droog en later is er wat zon bij 9 tot 17 graden. Morgen hagel en natte sneeuw en het is dan ook maar een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de buitenring van de A10 Zuid bij Alfred Watergraafsmeer. Er staat nu 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Door dit ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 zo klinkt het nog als een uh, live feestje. deze van uh, Prince en de Pop Live. Het is uh, even na twee uur Zandvoort, een hele goede middag en leuk dat jullie er allemaal zijn. Wij zijn er ook op eerste paasdag met Zandvoort op zondag. Allereerst uh, een fijne paas natuurlijk. En ik hoop dat het uh, paasontbijt uh, lekker gesmaakt heeft. Ja, nee, Hoe was jouw eitje, Albert-Jan? Nou, goedemiddag. Is... goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, ik, ik krijg in principe elke zondagmorgen een eitje. En uh, ja, het was natuurlijk nu Pasen, dus het moest wel een heel goed gekookt eitje zijn. Ja. Dus deze had het cijfer 9,99998. Uh, Zo, dat is een... Uh. En weet je waarom het nou net niet een 10 is geworden? Omdat de dooier zat iets te hoog in het ei. Jeetje, ja. heb je dat gemeten? Ja, ja, of, nee, ja, ik, met bloot oog? Ik, ik, ik moet heel streng zijn in dit soort dingen. Maar hij staat dus nu op een gedeelde tweede plaats. Wauw, hey. ja. en is dat dan een hard eitje, een zacht eitje nee. of een middel ja, eitje? Bu de buitenkant van het ei geel moet hard zijn. Maar als je daar doorheen wendt, dan moet het dus nog vloeibaar zijn. Nou, krijg je dat maar eens voor elkaar met een dooier die niet in het midden zit van het eitje. Want dan heb je weer warmteverschil. Ja, ik ben een beetje technisch hierin. Maar, uh, dat, uh, maar deze, was, deze, deze kwam op een gedeelde tweede plaats. Stond hij voor je neus of moest je hem nog zoeken? Nee, nee hij stond... <lacht> hij werd me gebracht. Oké, okay, Oké, okay. <lacht> nou helemaal goed. <lacht> en jij? Ik, uh, ik heb ook een paar uh, paaseitjes uh, gehad. Oké. Okay. En die heb ik uh, zelf, uh, <laughs> zelf zelf zelf gebakken, wou oh. ik zeggen. <laughs> zelf gelegd. Dus uh, ja. ja. En uh, ik zag gisteren uh, een test, eieren-test van uh, Kassa trouwens op tv. Ja. En uh, mijn eieren die uh, staan uh, nou in de top drie. Van, uh, van Nederland. Oké. Okay. Dus ik kies de juiste eieren bij AH vandaan. Zijn het dan witte eieren of zijn het dan bruine? Eieren? Nee, dit zijn uh, bruine eieren, maar wel uh, drie sterren in ieder geval. Oké. Okay. Geen biologisch. Als er biologisch op staat, dan word je een oor want dan betaal je te veel. Terwijl de kip uh, nog steeds uh, mishandeld wordt. Om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus uh, ja, ik heb ronddeel eieren. En die, uh, okay. die scoren heel erg hoog. Maar dat had ik zelf al uitgezocht. Dus oh. dat kwam mooi uit met mijn eigen ervaringen. Ja. <laughs> nou, een Goed. ei hoort erbij. Wat gaan we vanmiddag gewoon moeten doen? Het, Jan? Nou, in ieder geval in ieder, dus zowel de luisteraars als kijkers. Uh, happy Pace zou ik zeggen. En uh, wij gaan uh, gewoon lekker op deze eerste paasdag. Uh, voor u drie uur lang zandvoort op zondag uh, regelen. Uh, wat gaan we doen? Nou, uiteraard rond de klok van half vier hebben we een, uh, de evenementenagenda... en dan hebben we een, uh, hebben we een evenement, een zogenaamd online uh, bijeenkomst... En, uh, met als titel Herken je wat je ziet? Dat om half vier tijdens de evenementenagenda. Het weerbericht. Nou ja, u hoort het al, het landelijke uh, weerbericht voorspelt niet veel goeds... of dat voor Zandvoort specifiek geldt. Dat hoort u allemaal uh, rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Dier van de week is nog steeds in principe Amy van vorige week... Uh, maar die heeft nu, nu een gelukkig bezoek gekregen van Diesel. Want nu zit ze niet alleen meer in het, uh, in het asiel. Amy zit er dus nog steeds. En nou is Diesel daarbij gekomen. Vandaag dus aandacht voor Diesel. Zoals live. Ook Zandvoort op zondag live. Een live registratie van een artiest of een groep. In de periode dat er nog uh, publiek bij aanwezig mocht zijn. Welke dat wordt, blijft een verrassing. Een zogenaamde cliffhanger is dat. Uh, gedicht van de dag zijn we ook nog niet uit. Ik heb een drietal, viertal of drie of viertal voor je klaar liggen, Dus je mag wel even je ogen op, uh, op gooien, Rob. En ja, die van uh, gisteren was wel heel goed, hoor. Die van gisteren was wel heel goed, ja. ja. Dus wie weet. Maar in ieder geval, liefhebbers van een gedicht van de dag. Kort vijf is het weer zover. Over de tweetal plaat, uh, plaat hebben we natuurlijk tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, na, het we weer, na het weerbericht uh, herhalen we het interview wat uh, onze collega Irene de Jager van Goedemorgen Zandvoort vorige week had met Marlies Goldenberg. En het heeft natuurlijk alles te maken met de keukenhof die uh, eigenlijk wel open kan, maar niet open mag. En het is daar heel stil, hoorden ja, dus, we net ook hè, ja. in het nieuws. Dus, uh, dan hebben we het tweede uur gaan we met, uh, met als CFM de regio in. En allereerst gaan we naar Wieringen, want uh, de garnalenvissers krijgen te maken met strenge milieueisen. Daar hebben we een reportage over. Uh, de Amsterdamse salonboten en rondvaartboten die, die moeten, uh, die zijn nu allemaal uh, gedwongen om mee te doen aan een vergunningenloterij... of ze wel of niet mogen blijven varen. Daar een reportage over. En als we nog tijd hebben, ook nog een... Uh, reportage uit, uit Geest. Want uh, alle jachthavens zijn natuurlijk hartstikke druk bezig... om nu alle boten weer in het water te leggen. Want het seizoen komt er aan. Je kan niet naar het buitenland, maar je kan wel bootje varen. Dus uh, de, de prijzen van boten zijn momenteel erg. Ook tweedehands boten zijn vrij hoog. Ja, dat is heel populair. Weet je wat ook uh, ja. populair is? Hengelen. Hengelen. Ja, echt. Ja, ja, ja klopt. Ook, uh, ook uh, bij Amuiden, bij, uh, bij de haven en dergelijke. Daar ja. zitten tegenwoordig heel veel mensen die lekker aan het vissen zijn. Ja, en daarnaast komen ook de oldtimers weer tevoorschijn. Dus uh, het wordt hartstikke druk in Nederland tijdens het zomerseizoen. Goed, ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar u. De... Oh ja, we hebben natuurlijk sport. Pit Report hebben we, voetbal-eredivisie. De Ronde van Vlaanderen is momenteel uh, uh, uh, aan de gang. En als daar wat over te melden valt, zullen we dat zeker niet nalaten. Ik zou zeggen een vol programma met goede muziek, veel muziek... en uh, een heerlijke zondagmiddag live met uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Wij hebben de zin in. Goedemiddag uh, Zandvoort. En ook uh, tijdens uh, de informatie heel veel lekkere muziek. Wat Albert Jan al zei, zo ook deze single van uh, Right Set Fritz. Deeply deep about the curves you got. Deeply hot, hot for the curves you got. Deeply deep about the fun we had. Deeply mad, mad for the fun we had all my life.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 No tale of passion Oh my love Let set sail For seas of In het begin van uh, deze plaat van uh, Ride at Fred lijkt een uh, beetje op die single van uh, The Proclaimers. Ook zo'n uh, gouden oude single. Dit was trouwens uh, Deeply Deeply En uh, zo dadelijk gaan we het uh, nieuws in het kort met je doornemen. Maar eerst The Weeknd.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 weekend bij CFM met nu de single van The Weeknd. En Save Your Tears. Het is tijd voor het nieuws in het kort. Ja, en je gaat het waarschijnlijk ook hebben over de helikopter die gisteravond boven Zandvoort vloog. Ja, die kwam. Kant... Ja, ik denk in één keer, wat een herrie, joh. Waar komt dat vandaan? En toen zag ik hem inderdaad in de lucht hangen. Want gisteravond, omstreeks half tien s'avonds, kreeg de politie melding van een inbraak bij een strandpaviljoen. Op de camerabeelden van het paviljoen... zou een man binnen te zien zijn. Ter plaatse was de verdachte net weg. Maar iets verderop stonden diverse kledings, uh, uh, iets verderop werden de diverse kledingstukken... die aan de verdachte gelinkt konden worden gevonden. De politie ging direct met veel uh, eenheden... waaronder de politiehelikopter... op zoek naar de indringer. De verdachte werd niet veel later... al door de politie in zijn, in zijn zwembroek... op de boulevard aangetroffen. Hij bleek pepperspray bij zich te hebben. Dit is in beslag genomen... De verdachte werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Of hij iets buitengemaakt had, is niet bekend. Het onderzoek loopt nog. En uh, ja, er zijn foto's die staan op de app van CFM uh, onder andere. En dan zie je dat uh, de kleding daar uh, is, is teruggevonden. Zelfs de schoenen. Volgens mij was het gewoon een, een dakloze die een dak boven zijn hoofd uh, stond. Als, uh, als, uh, als ik de bewijsstukken die nu voor mij liggen bekijk, is het gewoon een dakloze die een in, in slaap plikt. Ik sluit me daar volledig bij aan. De Parkveldstraat is al vier maanden afgesloten vanwege een rigoureuze opknapbeurt van de keermuur. Nu het einde van de renovatie nadert, kon afgelopen vrijdag de straat weer worden geopend voor verkeer. Ondernemer Pieter, euh, Peter de Lip Verstegen, secretaris en het enige lid van de winkeliersvereniging Parkveldstraat, euh, was verheugd dat hij met het doorknippen van een rood-wit lint de straat weer kon heropenen. Om de feestproken te benadrukken overhandigde het andere lid van deze onofficiële vereniging, voorzitter en buurtbewoner Ben Zonneveld, een bosje bloemen aan Peter. Het vervangen van de circa 70 meter lange keermuur zou naar verwachting tot 19 februari duren. Echter zijn de werkzaamheden nog niet heel geheel afgerond. Dus de officiële opening door de gemeente laat nog even op zich wachten. Apotheken verkopen, verkopen sinds vorige week zelf testen... die binnen een kwartier uitsluitsel geven of je corona hebt of niet. Toen het nieuws naar buiten kwam en de tests door bij de apotheek verkrijgbaar zouden zijn... liep het dan ook in Zandvoort Storm bij de apotheken. Bij de Zandvoortse apotheek aan het Raadhuisplein waren 75 tests beschikbaar... die al snel uitverkocht waren. Apotheker Hans Mulder meldde ons zaterdag... dat hij de tests na de Pasen dinsdag of uiterlijk woensdag weer in huis heeft... En de sneltest die is verkrijgbaar voor 10 euro per test. Het uitvoeren van de test blijkt overigens nog aardig ingewikkeld. Als die klaar is, duurt het ongeveer nog 15 tot maximaal 30 minuten voordat de uitslag zichtbaar is. Een negatieve test betekent niet dat je dit weekend bijvoorbeeld zorgeloos je oma kan gaan knuffelen tijdens de paasbrunch. Het is een goede en betrouwbare test, maar het geeft geen 100% de zekerheid. En bij een positieve uitslag is alsnog een PCR-test bij de GGD nodig.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 in pavements even if was het de eerste grote succes voor Adel in Nederland. Afkomstig van de CD19 hoorde je Chasing Pavements. Zodadelijk het weerbericht, maar Cameo. Op deze eerste paasdag zijn we er gewoon weer hoor met uh, C.F.M. Zandvoort. Zandvoort op zondag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En je hoorde de groep uit de jaren 80 hebben diverse hits uh, gemaakt. En uh, een van hun uh, grootste hits was de uh, single Word Up. En ook dit was een uh, redelijk grote hit uh, van ze. Uh, je hoorde Candy van Cameo. CfM Zandvoort, weer en daarmee is het half drie geworden. Ja, het begint een beetje koud te worden. Albert-Jan, het wordt... Uh, Mutsentijd, al is dat af en toe niet zo erg, tijd, maar in dit geval wel. Uh, ja, eerst even het algemene weerbericht voor de komende dagen. En dan het specifieke Zandvoortse weerbericht. Allereerst het algemene. De bewolking overheerst. Maar vanmiddag weet op steeds meer plaats toch nog af en toe de zon door te breken. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige westenwind. De temperatuur komt daarbij uit tot 9 tot 11 graden. Vanavond en vannacht wordt de bewolking dikker en vannacht volgt regen. Ook de wind trekt aan. Morgenochtend trekt de regen snel het land uit, maar, volgend, uh, maar volgen diverse buien. Deze buien leveren vaak hagel en natte sneeuw. U hoort het goed, veel hagel en natte sneeuw. En ook onweer en windstoten zijn mogelijk. Tussen de buien door wordt het maximaal 6 graden. In dinsdag, dinsdagochtend, ligt de temperatuur in het binnenland rond het vriespunt. Plaatselijk is het nog een beetje wit door een hagel- of sneeuwbui die in de nacht is overgetrokken. Her en der zijn nog een, uh, enkele winterse buien actief... maar ook de zon laat ze van zich horen en af en toe laten zien. Dit is ook het weerbeeld voor de rest van de dag. Soms wat zon en dan weer gure winterse buien met hagel en natte sneeuw. De temperatuur komt maximaal uh, op 6 graden uit... en er waait een koude noordwestenwind. Tot, tot woensdag, woensdag in de nacht van uh, woensdag... trekt een zone met intensieve winterse buien... over de noordoosten en oosten van ons land... Opnieuw kan, het, kan de dag op sommige plaatsen met enige wittigheid beginnen. Overdag smelt het wel weg uh, door de sterke aprilzon. Maar zo nu en dan trekt het er toch nog wel een hagel of natte sneeuwbui over. Opnieuw wordt het niet veel warmer dan 6 à 7 graden. En wat betekent dat voor Zandvoort op korte termijn? Het wordt uh, van, uh, vandaag geleidelijk minder bewolkt, Maar het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 9 graden Celsius en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt met kans op motregen... en koelt het af tot ongeveer 6 graden. De komende dagen zijn er opklaringen... en is er kans op neerslag hoog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 5 graden Celsius... en s'nachts blijft de temperatuur rond de 2 graden Celsius. De wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig windkracht 5. En vanaf vrijdag wordt het overdag warmer... met temperaturen rond de 10 graden. Maar voorlopig... Uh... Geen verbetering. Nee, de paas en met name de tweede paasdag morgen. Dat wordt heel erg koud, Albert-Jan. Dus een ja. wandeling over het strand en je goed, goed aankleden in ieder geval. Goed met muts op, je handschoenen aan. Ja. En, uh... ja, ja. ja, Het lijkt wel winter en we zitten inmiddels in de lente. Want de bolletjes die, die ja. zijn lekker opgekomen. Daar hebben we het zo meteen over natuurlijk. Maar je weet het wel, uh, april doet wat hij wil. ja. In Maarten roerde ze staat. Heel roerde nog de staat. ja. Klopt. Oké, okay, dankjewel Albertjan. Heb weer bericht. Dat was het weer. Zie het dan Nou, de bollen die gaan uh, lekker groeien hoor. En uh, daar hebben we zo dadelijk een uh, interview over. Over de keukenhof. Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En van hetzelfde aan, casual chic. om stelt hem net iets. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ik gemaakt van mij. Hoe zou het zijn? Smaakt het hem niet? Twijfel ik wil, ik weer. Kom ik nog En mijn laden, blij. Ik blij, ik 2 uur, 3 gangen laat.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 Weer een grote hit uit de hitparaders van dit moment. Snelle maan hoor je en de single Blijven Slapen. We gaan eens even kijken naar de Eredivisie. Doen we ook altijd bij Zandvoort op zondag. En we beginnen met de wedstrijden van gisteren. Dat waren vier stuks die op het programma stonden. En om te beginnen is uh, zaterdagavond. VVV Venlo ontving FC Groningen. Eindstand 0-1. Yes, feestje daar in Groningen. Het, groot feest. Uh, Willem 2 tegen AZ. Uh, daar werd het uh, in Alkmaar een groot feest, want het werd 0 tegen 1. Dan hadden we nog FC Twente thuis tegen Vitesse. Dat werd 1 tegen 2. En dan uh, Sparta Rotterdam tegen Pek -Zwolle. Nou, de Rotterdammers hebben gewonnen, want het werd 3 tegen 2. En vandaag om uh, kwart over 12 begonnen Feyenoord en Fortunus Sittard. Uh, de stand 2 tegen 0. En dan uh, half 3 in tweeën, wedstrijden gestart. Waaronder PSV tegen Herakles Omelo. Het staat nog 0 tegen 0. Hetzelfde geldt voor Ado Den Haag thuis tegen FC Utrecht. De brilstand. Kwart voor vijf, twee wedstrijden. SC Herenveen tegen Ajax. En uh, de, de klapper van de dag. FC Emmen ontvangt RKC Waalwijk. En dan gaan we nu naar de keukenhof. Want uh, ja, je hoort het al op het uh, landelijke nieuws ook. Uh, het is heel stil uh, bij de keukenhof. Terwijl uh, de velden weer heel mooi in bloei staan uh, daar. En ook in de hele bolle streken uh, trouwens. Klopt. En uh, onze collega Irene de Jaag had vorige week, meen ik. Vorige week was dat uh, een, uh, uh, een gesprek met Marlies Goldenberg van de Keukenhof. En uh, natuurlijk over de stand van zaken op dat moment. Ja, en daar gaan we nu naar luisteren. naar uh, da Dat is het virtuele Keukenhof. Ja, het kan niet op de normale manier voorlopig nog, dus het gaat uh, viraal. Ja, dat klopt. Ja, we hopen natuurlijk dat we gewoon op, uh, nog op mogen later in het seizoen, want we hebben nog tot en met 9 mei. Ja. Maar uh, ja, omdat we Keukenhof niet uh, uh, live kunnen laten zien naar mensen, laten we het gewoon zien via video's. Uh, elke week uh, maken we twee video's waarin uh, medewerkers van ons ook laten zien hoe mooi het park is. Dus we kunnen de mensen thuis toch nog een beetje genieten van Keukhof. Ja, nou ja, ik heb een paar stukjes gezien. Zijn dit al actuele beelden die er nu te zien zijn? Ja, ja we laten steeds actuele beelden zien. Ja, nou dan, dan is het natuurlijk al prachtig. De kleuren zijn onvoorstelbaar mooi. Ja. Dat, nou, dat, dat mag je mensen ook. niet onthouden natuurlijk, want het, het is, uh, als mensen moeten wachten tot 9 mei... dan missen ze al het moois wat er nu al te zien is natuurlijk. Ja, zeker. Nou ja, kijk, wij vinden natuurlijk ook um, dat we gewoon eigenlijk in de basis gewoon een wandelpark zijn. Net als in de, ieder ander park in Nederland. Um, het park is 50 voetbal, voetbalvelden groot, dus je, nou, je kunt je wel voorstellen hoeveel ruimte er is... Um, dus wij denken dat we op een veilige en verantwoorde manier open kunnen. Ook gewoon voor het publiek met tijdslozen. Een beperkt aantal mensen per uur binnenlaten. Uh, we zijn er helemaal klaar voor. Alleen uh, het mag nog niet. Het mag nog niet. En nee. uh, Hebben jullie stiekem al in gedachten wanneer dat dan uh, wel zou kunnen? Of tenminste al een kleine tip van de sluier. Uh, wat de datum zou kunnen zijn dat jullie wel open mogen? Um, nou ja, wat ons betreft kan het gewoon, uh, zodra, het, uh, zodra het mag, gaan we gewoon open. Alleen, ja. uh, het ligt natuurlijk niet aan ons. Het is uh, afhankelijk van, uh, van eventuele versoepelingen van de maatregelen. Ja. Ja, en het is natuurlijk, uh, het, het is ook niet zo heel erg veel uh, tijd open, normaal gesproken. Hè, het is slechts acht weken open in het voorjaar. Ja, dat klopt. We zijn acht weken geopend. Uh, we zijn echt in, uh, een voorjaarsparad met heel veel tulpen. En uh, ja, die bloeien natuurlijk in het voorjaar. Dus op een gegeven moment uh, is alles uitgebloeid. En dan, uh, dan kunnen we ook niet meer open, zoals andere parken dat, uh, dat wel kunnen. Ja. Uh, dus we hopen dat we snel uh, ja, versoepelingen krijgen... waardoor wij Keukenhof ook gewoon open kunnen stellen voor, uh, voor bezoekers. Ja. En, en hoe kunnen mensen dan kijken op, op Keukenhof? Ik bedoel, natuurlijk kun je naar keukenhof.nl gaan... maar zijn er nog andere media waar mensen kunnen kijken... Uh, nou, we zetten de video's op YouTube, um, op uh, Facebook kan iedereen ons volgen en op Instagram en sinds kort zitten we zelfs ook op TikTok, dus ook de wat jongere <laughs> mensen kunnen ons volgen op TikTok. Yeah. Uh, dus we proberen via alle onze social media kanalen en dan moeten mensen even zoeken naar app visit Keukenhof. en dan uh, nou, zie je elke dag prachtige beelden uh, en, de, en de mooiste video's. Ja, nou is het natuurlijk zo dat, dat uh, het keukenhof uh, toch ook door heel veel buitenlandse mensen bezocht wordt altijd. Hè? Want het is, het is echt een, nou, letterlijk een wereldberoemd park. Ja. Um, hoe, hoe komen jullie in contact met die mensen die dan nu niet naar Nederland kunnen komen... maar dan toch, zeg maar, um, kunnen kijken? Uh, nou, vooral ook via onze social media kanalen. Uh, we hebben bijvoorbeeld heel veel Amerikaanse fans te, uh, op onze Facebook... Uh, dus op die manier uh, laten we ons sowieso aan de buitenlandse mensen zien. Voor Nederland maken we nu heel veel uh, opnames met televisieprogramma's... of voor bladen dat er fotoshoots zijn in keuken. Dus voor Nederland proberen we ook op andere manieren zichtbaar te zijn. Ja. Uh, en als er een buitenlandse filmploeg uh, iets wil uh, komen doen... dan staan we er ook voor open. Dus dan zorgen we dat we eigenlijk op heel veel kanalen... Um, zowel in uh, Nederland als in het buitenland te zien zijn... Ja, want ja, online is natuurlijk zoveel mogelijk. Zijn, hè? De, de, de sky is the limit wat dat betreft. Dat hoeft niet ja. uh, beperkt te blijven tot Nederland. Maar dat kan natuurlijk de hele wereld uh, rondgaan. Ja, kijk, we gingen er natuurlijk ook al vanuit... dat mensen uit het buitenland niet zouden komen naar Nederland. Dus we gingen sowieso virtueel open voor al onze buitenlandse fans. Ja, en voor onze Nederlandse fans hopen we natuurlijk... Uh, dat ze binnenkort gewoon uh, naar het park toe kunnen komen. Ja. Ja, en, en dan, dan is het, uh, um, het natuurlijk, dat park is mooi... en dat kan natuurlijk multifunctioneel gebruikt worden. Wordt er wel gebruik gemaakt door bijvoorbeeld uh, filmploegen... die bijvoorbeeld daar een shoot doen voor, ik noem maar wat, uh, uh, modellen... of uh, uh, modeshows of dat soort dingen? Wordt daar wel gebruik uh, van gemaakt? Nou, dat, dat doen we ook. Um, uh, enigszins beperkt, want uh, we zijn natuurlijk een prachtig decor... maar we willen het ook wel... Uh, Um, ja, um, zo houden dat het gewoon ook pas bij Keukenhof. Ja. Wat we wel doen is, we werken bijvoorbeeld samen met Omroep Max aan een documentaire achter de schermen. Uh, volgende week zijn er bijvoorbeeld ook opnames van Omroep West die uh, gaan mooie beelden schieten. Dus op die manier... Um, ja, proberen we met regionale en met de landelijke partijen samen te werken. ja Nou, dit is natuurlijk ook een leerproces, denk ik... voor het Keukenhof uh, om, om nog breder en nog, uh, uh, ja, nog meer uh, functioneel te kijken... naar wat er mogelijk is bij jullie. Hè, dat, dat opent misschien ook perspectieven voor de mensen... die niet uh, naar Nederland kunnen komen... maar sowieso het uh, online zouden kunnen zien. Hè? Want je zou dit kunnen vasthouden natuurlijk, dat virtuele openen van het Keukenhof. Ja, nou ja... Um, dat doen we natuurlijk sowieso. En dat doen we al jaren. Hè. We laten al jaren gewoon uh, mooie beelden zien um, uh, via onze social media kanalen en via allerlei persploegen die in, uh, in het park komen. Dus we zijn er altijd al op gericht om uh, ons uh, op de hele wereld te laten zien. Alleen nu is het natuurlijk veel belangrijker, belangrijker dan, dan anders. Wij zijn uh, uh, het internationale showvenster van de Siertel. Het park wordt mogelijk gemaakt door honderd bollenkwekers en um, exporteurs. Ja, en die willen graag hun mooiste assortiment laten zien. En dat kunnen wij ze bieden door ja, nu online uh, toch ook dat, uh, dat show venture te zijn. Ja. En, en wat, wat gebeurt er eigenlijk na die acht weken? Dan, dan, is het zeg maar, hè, dan, dan zijn de bollen uitgebloeid. Wat, wat gebeurt er dan met de bloemen of met de bollen of met in ieder geval dat wat er staat? Uh, de bollen worden gerooid, want ze maken keuken of ieder jaar opnieuw. En dat betekent dat uh, de bollen eruit gaan. En uh, dan, in, uh, dan worden er nieuwe ontwerpen worden gemaakt. Samen met de, met de kwekers en de exporteurs kijken we wat gaan we volgend jaar laten zien. En dan vanaf uh, oktober gaan er weer uh, 7 miljoen bollen de grond in. 7 miljoen? Ja, 7 miljoen, ja. Zo. Met de hand, met 40 tuinmannen. Dus die zijn, uh, echt, maand, uh, zijn ze zijn echt twee en maand aan het werk. Om het mooiste lentepark te maken. En, en daarom is het ook zo zozeer. Ja, mijn collega's hebben keihard gewerkt om het park uh, helemaal mooi te krijgen. Dat staat er nu prachtig bij. Ja, en dan is dit het moment dat we het kunnen laten zien. Dus dat is best wel. Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon een teleurstelling. Ja, dat begrijp ik. Want er zijn natuurlijk ook elk jaar weer nieuwe tulpen die erbij komen. Hè? Dus de presentatie van nieuwe tulpen. Of nou ja, soorten weet ik niet. Maar in ieder geval variaties op uh, tulpen. Hoeveel ja. zijn dat er dit jaar? Uh, we hebben in het park uh, hebben we 800 soort uh, uh, uh, bloemen staan. En uh, ja, van tulpen zijn er zeker al 500. Ja, maar ook nieuwe variaties bedoel ik, hè? Dus die, die die vorig jaar er niet waren en dan nu dit jaar gepresenteerd worden. Ja, er komen ieder jaar wat nieuwe variaties bij, uh, Maar als je kijkt naar wat doet het nou het best... dan uh, zijn het toch vaak uh, de, de grote gele en rode tulpen... Waar, uh, Vooral als bezoek gek op is. Ja, nou is er natuurlijk, als de mensen naar het keukenhof komen... een mogelijkheid om tulpenbollen te kopen bij jullie. Hè? Dat is natuurlijk ook voor de, voor de leveranciers een mooie bijkomstige zaak. Maar dat, dat gaat natuurlijk nu niet. Maar hoe kunnen mensen nu dan toch nog hun tulpenbollen bestellen? Of hoe kunnen ze aan die tulpenbollen komen... om daar dan thuis in hun eigen tuin van te kunnen genieten? Um, nou, dat gaat, gaat inderdaad op bestelling, hè? want je kunt in het voorjaar geen tulpenbollen fysiek kopen, want die koop je in het najaar. Um, dus op dit moment uh, kunnen ze natuurlijk gaan bestellen, maar meestal uh, gebeurt dat ook uh, vanaf de herfst. Dan worden ze weer, uh, volop in het pijncentra komen ze beschikbaar, maar ook uh, zijn er diverse leveranciers die ons ook leveren, die hun eigen webshop hebben. Uh, dus online is eigenlijk altijd alles te bestellen. Ja, dus dat, ze geven dan ook aan, want ik bedoel, als je een bepaalde tulp gezien hebt... ik bedoel, de, hè, die hebben allemaal hun eigen naam, dan kan je dat ja. onthouden... of tenminste, je kan zien welke tulp het is en dan kun je dat dan bestellen. Is alles te bestellen ja, ja. of zijn er tulpen die gewoon niet voor particulieren te krijgen zijn? Uh, nou, die bestellingen gaan natuurlijk niet via ons. Dus ik heb uh, zelf geen zicht op dat gewoon via de, de kwekers en de exporteurs... Um, en ik weet niet of alles te bestellen is. Kijk, er, er komen natuurlijk ieder jaar nieuwe soorten bij. Maar uh, dat zijn niet uh, altijd soorten die dan ook um, um, heel groot worden in de toekomst. Dus uh, dat is helemaal afhankelijk van het aanbod. Ja, ja ik, ik, ik zie wel eens tulpen liggen bij... Nou ja, waar, in Amsterdam op de bloemenmarkt. Daar uh, heb ik ze wel eens gezien zien liggen. En dan dacht ik echt van, huh? is dat een ja. tulp? Weet je, zulke bijzondere kleuren en, en bijzondere vormen die er zijn. Ja. En dat ja, gaat maar door, he, die ontwikkeling. In het najaar kopen dan, hè? Ja, ja, ja in het najaar ja, uiteraard. In het voorjaar dan komen ze ook op. Dan zijn het allemaal hele mooie kleuren. En, en nog één ding, blauwe tulpen, ja. die bestaan niet. Nee. Nee. En, en hoe zo. komt het dan dat die blauwe niet bestaan... en dat die, dat die anderen wel ontwikkeld kunnen worden? Is er een beperking in wat er, wat er kan? Uh, ja, dat denk ik al. Maar zover gaat mijn kennis over uh, de genetische... Oh, ik ga nu hele technische vragen stellen, geloof ik. Hè? Ja, precies. <laughs> Sorry hoor. Ja, ik, ben zo, ik ben zo nieuwsgierig, want ik vind het zo mooi altijd. Het, het is zo fascinerend, die, die, die kleurenstellingen ook die er zijn. En de vormen en ook hoe dat dan in het park, zeg maar, is neergelegd. Want dat is natuurlijk ook weer een ding. Je, je kan natuurlijk tulpen planten, maar het moet ook een vorm hebben. Hè. Tenminste, in, in het zicht moet het een vorm hebben. Is daar een, een architect die daarmee bezig is? Uh, nou, we hebben een ontwerpteam Um, waarbij eigenlijk gewoon onze directeur samen met uh, de manager Parkbeer en, en uh, Pijnman slash ontwerper, die bepalen met z'n drieën hoe het eruit komt te zien. Ja. En dat doen ze ook samen met de kwekers of de exporteurs, want ieder jaar gaan ze um, in gesprek met de leveranciers. Wat heb je dit jaar, wat wil je laten zien, of wil je dit jaar uh, roze tulpen of rode tulpen, wat... Ja, zijn het vroeger of later soorten, dus er moet over heel veel dingen worden nagedacht. Ja. En wij willen acht weken bloei laten zien. En een tilt of een narcisse, die, ja, die bloeit gemiddeld anderhalf, uh, anderhalve week. Dus wij planten heel veel soorten door elkaar. En onder elkaar, dus er zitten soms wel drie lagen... Uh, ah, dat is de truc. Rond. Ja. Ja, dan want doen dat zat ik me net even af te lagen. vragen. Als dat dan inderdaad uitgebloeid is, en dan zou je een gat krijgen. Maar daardoor hebben jullie ervoor gezorgd om dus een aantal dingen bij elkaar te planten. Zodat er altijd, zeg maar, in die weken dat het open is, het door blijft gaan, de bloei. Ja, ja. ja de eerste bezoeker en de laatste bezoeker in het seizoen moeten uh, ja, moet een kleurrijk park zien. En dat kan alleen maar door op die manier te werken. Ja, nou, fascinerend. En heel veel werk. Ja, zeker. Heel veel werk. Maar het, dat, ik vind dat hetzelfde ook als de Bloemencorso. Hè? Als je ziet hoeveel mensen daarmee bezig zijn... en met hoeveel passie mensen doen uh, die daar aan het werk zijn. Dat, dat is echt geweldig. Nou ja, dat moet ja. bij jullie ook een, een passie zijn... want anders doe je dit gewoon niet. Nou, je moet, je moet zeker dan even kijken naar de video die we gisteren geplaatst hebben. Daar uh, zit mijn collega Patrick in... En die zegt ook letterlijk, het is geen werk, het is genieten. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk het mooie aan ons werk. Maar ja, we genieten nog meer als we uh, er ook andere mensen van kunnen laten genieten. Ja. Dus, um, dus nou. daar zit voor onze focus op. Absoluut. Hey, uh, nog even herhaal nog eventjes uh, precies uh, uh, hoe mensen dit kunnen zien. Hè? Hoe ze, ze kunnen uiteraard naar keukenhof.nl gaan en dan... Um, op keukenhof.nl vinden ze de video's, maar ze kunnen ons ook gaan volgen op Facebook, Instagram, YouTube uh, en zelfs op TikTok. TikTok sorry. Ja. Uh, en dan uh, moeten we even zoeken naar app Visit Keukenhof. Visit Keukenhof, oké. Okay. Ja. Nou, uh, ik denk dat er heel veel mensen nu wat meer inzicht hebben. En uh, ik hoop dat iedereen gaat kijken. Want dat is dan toch ook voor jullie, alle, alle views die er zijn, is voor jullie ook weer een teken dat men inderdaad kijkt. Hè, dat men ja, ook geïnteresseerd is. Dus uh, jongens allemaal kijken naar het Keukenhof en hoe prachtig het daaruit ziet. Ja. Goed, ik uh, dank je wel voor dit gesprek en ik wens je een heel fijn weekend. En uh, wellicht uh, als het open gaat, dan uh, denk ik dat we elkaar maar een keer weer moeten spreken... en dan uh, kunnen we uitleggen wat de mensen dan kunnen gaan doen. En dat was uh, Marlies uh, Goldenberg. Zij was uh, inderdaad vorige week de gast uh, bij onze collega Irene de Jager bij Goedemorgen Zandvoort. De Keukenhof staat inmiddels in bloei. Albert-Jan, alleen we mogen er niet echt bij zijn... maar we kunnen het wel online volgen, uiteraard. Ja. Via de diverse kanalen van het Keukenhof. En dan toch genieten van al het mooiste wat daar staat. Want ik heb vernomen dat ze ook tijdens, tijdens de paasdagen... zouden zorgen dat er... Wat betreft verkeer richting de bol bollenstreek dat dat uh, afgesloten werd. Oké, okay, nou ik, ik, probeer, ik zou niet eens proberen uh, om daar nu heen te gaan. Want dezelfde uh, persoon is verbaasd als het allemaal afgezet is. Klopt. Nou ja, in ieder geval een uh, duidelijk verhaal. Dus uh, bezoek de diverse kanalen van het Keukenhof... en geniet van al het mooiste daar in de bollenstreek. It's beautiful, it's better, sweet sweeter yeah, like a broken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 Broken dreams Couches De laatste verschenen single van Maroon 5 en Beautiful Mistakes. We gaan alweer nou op naar het tweede uur en het nieuws weer van drie uur uiteraard wat daar ook bij hoort op deze zondagmiddag, eerste paasdag 2021. Dus dadelijk zijn Albert Jan en ik nog twee uur lang. Houd de radio lekker aan op het geluid van Zandvoort. We doen het al 31 jaar met nu. Aha.